Let her face at first just go sleep dan je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In heel Nederland geldt per direct een ophokplicht voor pluimvee. Het ministerie van Landbouw heeft dat besloten... na de ontdekking van vogelgriep op een eendebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland. Het is de zeer besmettelijke variant. De 16.000 eenden op het bedrijf worden vandaag nog geruimd. Vier andere bedrijven in de buurt worden onderzocht. Ook vorig jaar was er een landelijke ophokplicht... die bleef vijf maanden van kracht... Op bedrijven in hetzelfde gebied in Biddinghuizen werd vorig jaar ook vogelgriep geconstateerd. In de buurt zijn onlangs dode zwanen gevonden. Onderzocht wordt of die de ziekte ook hadden. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is aangehouden in Zuid-Afrika. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie. Kouwenhoven is in Nederland bij Verstek tot 19 jaar zelf veroordeeld... wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinea... en wegens illegale wapenhandel. Nederland wil hem in voorlopige hechtenis houden. De zaak loopt nog bij de Hoge Raad. Door de sneeuw zet op Schiphol vertragingen ontstaan. De helft van alle vluchten is vertraagd. Enkele vluchten zijn uitgeweken naar andere luchthavens. Waarschijnlijk houden de problemen op Schiphol de hele dag aan. Het Nederlandse kabinet is blij dat er een deelakkoord is over de brexit. Minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken noemde het goed nieuws dat er nu afspraken zijn over hoe het vertrek van de Britten uit de EU verder verloopt. Minister van Financiën Hoekstra vindt de brexit op zich een slecht idee en wijst op de Nederlandse handel met de Britten. Volgens Hoekstra moet er een zo breed mogelijk handelsakkoord komen. De onderhandelaars werden het vannacht eens over uh, in Brussel over de rechten van Britse en EU-burgers en over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De Noord-Ierse DUP is nu tevreden. Eerder floot de DUP-minister-premier mee op het laatste moment terug. En ook de Ierse regering is tevreden. Het weer op veel plekken sneeuw, verder vandaag geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer, tussendoor ook af en toe wat zon, en het wordt een graad of 4. Dit was het NGFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In het hele land is het tijdens wintersbuien heel even glad. Het is nu wat langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leiden en Hoogmaad een kwartier vertraging. Ruim 20 minuten voor de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Alfred Avenhoorn en Afrit Zaandijk. 25 minuten vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Knopend Gouwen en Nieuwebrug. En richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk 20 minuten. 10 minuten op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En ruim een half uur vertraging op de N11 Leiden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 Ja, keuze van onze gasten van vandaag. Ruby is the one, Earth and Fire. We gaan ja. weer heel snel naar onze presentatoren. Ja, ja. dank. Dankjewel, Ja, dankjewel, Ik had het er net met Tom over. Uh, Tom op de uh, schoenen. Uh, earth and Fire, hè, jongens. <lacht> Journey Kaagman, nog meer jongens. Jongen. Ja, We ja, de liefde over. als jongetje. Hè, Ach, jongen, we stonden voorin, stonden we. Bij Paradiso doen, uh, <laughs> kijken en dan uh, de kwijlend naar Journey Kaagman oh, kijken. Oh, dus we hadden nee, niet. Johan, Fantastisch. Die muziek hoorde je helemaal niet. Nee, daar, daar ging het ons helemaal niet om natuurlijk. Vrakke broekjes en Natuurlijk niet. Nummer werd gedraaid eigenlijk. Nee. Kapje. Maar zeg, Goed. Nummer. Uh, Tom Holtgeven, We hebben nog niet over jouw, uh, jouw sportieve uh, geschiedenis gesproken, behalve dan dat je hockey gedaan hebt. Ja. Maar je, je doet een heleboel andere dingen ook die leuk zijn, hè? Ik doe een heleboel andere dingen. Ja. Ik je bent. Kom bijna. Inker? Tijd tekort in de dag. Ik ben uh, sinds dat ik weggegaan ben bij de bank, ben ik uh, imker geworden. En dat komt omdat ik een uh, eigenlijk vanaf mijn jeugd al een soort van fascinatie heb... voor mieren en voor bijen. En dat komt omdat ik denk... hoe kunnen die beestjes dat nou toch allemaal zo prima voor elkaar krijgen? Yeah. En toen ik tijd had, toen dacht ik van... nou, dan wil ik ook uh, imker gaan worden. En toen heb ik de imkervereniging gebeld. Uh, en uh, die zei... ja, dat was in 2010. En toen, uh, toen zeiden ze... Ja, oké. Ik Toen zeiden ze van... Uh, nou, de, de, dat is leuk dat je dat wil... maar we hebben, we hebben wel een cursus... maar die wordt niet gegeven, want er is helemaal geen animo... En, uh, Vergeet het maar. En toen werd ik twee jaar later ik door die man gebeld. En die zei van nou ik heb nu genoeg mensen. En uh, wil je alsnog meedoen? Dus toen ben ik uh, imker geworden. De basiscursus imkerij gevolgd. Dat was de liefde voor de kleine diertjes. Dat ja. was de liefde voor de kleine diertjes. Maar gevolgd was dat de groep grote groep bij. diertjes doe je ook uh, van alles. Ja over. dat is een, een ander soort geliefde. Ja, maar dat kan me niet uh, voorstellen uh, nee, dat nee, het liefde is. Dat, ik kan me voorstellen dat jullie dat niet rijmen. Maar dat is toch echt wel zo. Ik ben ook jager. En, uh, ik weet niet of er nog luisteraars overblijven nu, maar ik. Uh, ben jij de man die jaag... hier onze mooie herten afschiet, of niet? Ja, dat doe ik nou net niet. Uh -huh. Overigens zijn er al heel wat afgeschoten. Ik weet niet of ja, er uh, 2000 er Ja, dan zijn er inmiddels al. Uh... Dat zie je nog steeds niet. dat zie je, nee, je, het ziet is je het nog steeds. He? Veel te veel. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Nee, ik jaag met name op klein wild. Dus dat zijn hazen, konijnen, verzanten, eentjes. Datgene wat de jachtwet voorschrijft. Ja. Mooi. Ja. Heer, ik heb inmiddels ook een razende reporter aan de lijn. Dus, uh, de, ja. Ja, en de telefoon blijft maar rinkelen ja, natuurlijk. Er wordt ineens ingebeld. Het Zandvoortse sportnieuws, uh, okay. Tom en uh, Leo. Ja, dat is heel goed. Want we hebben Joop van Nes aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Dag Joop. Dag Joop. Jij hebt natuurlijk uh, vreselijk veel ellende nu met die kou. Nou, ik zou niet weten waarom extra... Je kan je erop kleden, gelukkig. Ja, dat is waar. Maar de Lions hebben weer gewonnen. Ja, ja, ja, ja. En de dames, mijn god, wat een wedstrijd was dat. Ik, je zal het artikel ongetwijfeld gelezen hebben. Maar als je 20 seconden te spelen hebt. Je staat 2 punten achter. Je mag twee vrije worpen nemen. Je schiet ze altijd weer raak, Dan ben je de ijskouwer. Ja, nee, mooi. Dat ja. was Ingrid in de Boer. Ja, ongelooflijk. Dan kom je gelijk. En bij basketbal moet er een winnaar zijn. Dan wordt er vijf minuten verlengd. Net zolang totdat er een winnaar is. Ja. En uh, ja, in die vijf minuten mocht KTC nog een x-aantal vrije worpen nemen. En die hadden ze bijna de hele wedstrijd al gemist. En Lions gooiden ze er wel in. En je wint je met drie punten verschil. En uh, een week of vier, vijf geleden hebben ze daar nog verloren met twee punten. Ja, en men zegt... Ik ben daar niet bij geweest. Men zegt dat het aan de arbitrage heeft gelegen... Ik kan, ik, ik kan die vinger daar niet op leggen, dat weet ik niet. Uh, ik, ik geloof het, maar ik, laat maar wat het is. Maar Rick Popper, de, de coach, is natuurlijk hartstikke blij. Ja, ja, ja, ja, ja. die stond wel wat die. Ja. En jij ook, hè? want het verhaal van jouw basketbalsters is bijna net zo groot als het verhaal van Zandvoort het voetbal. Over voetbal, ja. Hij <lacht> maakte. Nou, het was, het was een hele rare wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als elf doelpunten in een wedstrijd vallen. Dan, dan zie je een, een, een gekke wedstrijd, denk ik. Ja, 7-4 was het. 7-4, ja. Uh, maar een uh, het 7 is goed... en 4 tegen, dat is gewoon te slecht. Ja. Dat, mag, dat mag niet, vind ik. Uh, uh, er waren ook... Uh, en dat heeft Ted uh, Tetsonier ook gezegd... er uh, lagen drie persoonlijke fouten... aan de grondslag. Ten eerste was het... Uh, de, de, de vierde doelpunt was... Uh, een, een verschrikkelijke fout van Daan Kerkman... Mm -hmm. Die, die krijgt de bal aangespeeld. Niets aan de bal. Helemaal niks. Er staan twee spelers aan de buitenkant. Eentje centraal. Hij kan iedereen inspelen. En dan speelt hij weer recht in de voeten van de aanvaller van Emuide. Uh, ja, dan is het Kasi natuurlijk. Uh, twee schijnbewegingen. En hij lag op de grond. En dan gaat hij boven de 7-4 erin. Of 6-4 was het toen. Ja. En uh, dan, dat je dan nog 7-4 maakt. Nou ja, perfect. Maar in ieder geval gewonnen. En dat was het allerbelangrijkste. Emuide stond toch op de derde plaats. En uh, dat is niet niks. Laten we eerlijk zijn. We zijn een goede ploeg hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Hey, morgen naar DCG, wat spelen die? Kunstgas of gewoon gras? Ik durf niet te zeggen, maar ze zijn onderaan. Ja, het wel. is geen zware tegenstander, maar ja, die kan je ook onderschatten natuurlijk. Ja, maar oké. je hebt geen idee of nee, het, uh, of het nee, doorgaat. Nee, nee, nee, nee, nee daar geloof ik niet. Daar ken ik, het zo, zo, nee. ik zeg altijd zo nee, maar goed. Te uh, huh. goed voor. Okay. Uh, hij zal dat absoluut. Niet, dat, dat onderschatten, dat, dat heeft hij niet in zijn vocabulaire zitten. Dat kent hij niet. Iedere tegenstander is een tegenstander waar je van moet winnen. als je kampioen wilt worden. En hey. zo gaat hij gewoon elke wedstrijd tegemoet. Ja, heel even nog over de heren van de Lions. Die hebben het ook weer goed gedaan. Hè? Ron van der Meij, 34 ja. punten. Ja, helaas was uh, onder andere uh, Niels Krabbe dan ja. zitten bezig. Logisch. Uh, Sinterklaas weekend, uiteraard. Ja. En nog een x aantal heren. die toch wel van wezenlijk belang zijn. waren niet aanwezig. En dan win je toch nog met 10 punten verschil. Van, van een heel stugge ploeg. Er staat een. Een playmaker bij. Een beetje forward. Ja. Die had een ijzerlijk... verschrikkelijk schot. Ongelooflijk. En als je die niet verdedigt... dan hing die bal gewoon. En op een gegeven moment had men dan eindelijk door. Na diverse uh, opmerkingen vanaf de kant. Ja. En toen werd hij... Uh, min te min verdedigd. En dan is hij gewoon veel minder. Maar het zou een man kan je gewoon slopen. Ja. Dat, uh, uh, drie punten is achter elkaar. Ik geloof dat hij er eens cirkel 4 of 5 gemaakt heeft. Ja, en dan van de 55 punten, dat is toch een derde, bijna de helft van je, van je productie. Ja. Dus zo'n man is gevaarlijk. Ja. En, en daar zit er geen coach op de bank. En, en een coach die, die moet dat zien, die ziet dat ook. En een speler, ja, die heeft daar minder oog voor, denk ik. Dat ik, ben, is ik, ben, ik ben zelfs x-aantal jaren, nou toch wel een behoorlijk aantal jaren coach geweest. En je ziet dat, je leest dat spelletje en je weet wat er moet gebeuren. En dan, dan kan je wel lopen schreeuwen als een gek. Maar ja, dat weet ik niet hoor. We gaan even naar de jeugdige talenten. En we beginnen met Melissa Boyden. Net niet, nou, hè? Nee, net niet. Net één wedstrijd te veel. En dan praat je dus de aan, na, over de aanloop naar de Masters. Ja, als je nou, met de Masters mee. Dan speel je in vier weken, speel je vijftien wedstrijden je wint er 14. Dan ben je geweldig bezig natuurlijk. Ja. Maar het is wel zwaar voor een meisje van, uh, van 15 jaar. <coughs> Ze deed er hard voor. Ze heeft ook uh, het lichaam van, van een. Nou, bijna van een bodybuilder, dat zou ik willen zeggen. Ze is heel breed, het is dus heel gespierd. Maar het, het vreet toch, het vreet energie. Uh, 14 wedstrijden of 15 wedstrijden in 4 weken vind ik erg veel. Ja. En nu gaan ze het, uh, het wintervikui verder in. Ze gaat ook nog naar het buitenland, twee wedstrijden geloof ik. Ja, ze gaat naar de I ITF toernooien in Bosnië en Israël. Oh ja. Dus die gaat ja, ja. ook de hele wereld over, hè? Ja, ja, ja. Die meid die speelt in heel Europa, heeft ze gespeeld. Uh, het is ook een talent. Het, het, ze zit ook in die talentenstatus. En... Uh, ja, en uh, dat is alleen maar trainen, trainen, trainen, werken, werken. En dan heeft ze gelukkig, zit ze om Johan Cruijff College, die houden daar gelukkig rekening mee. En uh, zij, ze pakt het erg goed op. De moeder is ook heel erg uh, gedreven, die, die pusht er ook aan kanten en die zeunt die er aan alle kanten. En uh, Shelley, dus uh, haar moeder, ja, de, de, die is zelf een topsporter geweest, maar geen tennister. Ze was een topsporter met de, met de, met de uh, fiets. Dat was Wilrenster. Ja, en is uh, kampioen van, uh, van Engeland geweest. Uh, ja, geweldig natuurlijk. Ja. En die, die drive heeft zij, en dat geeft zij over aan de kinderen. Want de, de zoon, het de broertje van Melissa, dat is, oh, die komt er ook aan. Let maar op. 11 jaar. Die gaat komen. Leuk. De jongen die heeft ook een, een verschrikkelijke wil om te winnen. En hij, hij pakt het goed op. Over tennis of trouwens. Dan gaan we nog even over badminton praten, want er was weer succes voor uh, Imke. Imke van der Aarde. Ja, heb ik in de vorige uitzending al een keertje uh, genoemd. To ja, later even teruggedeld denk ik nog. Ja, en uh, derde op de Scottish is open. Dat is echt een, een wereldtoernooi. Dat is geweldig. Ja. Met, met, met uh, Jelle Maas. En Jelle Maas is een van de toppers van Nederland. in het dubbelspel. Dames, of uh, Mix, en, en, en Herendubbel uiteraard. En ja, uh, die, mei, die, die meid is gewoon erg goed bezig. En die jongen ook. Het is een prachtig koppel. Ze hebben gewonnen van de nummer 30 van de wereld. Hallo. Ja. En uh, ja, ja, uh, dan word je derde. Geweldig. En ze gaat ook nog naar Ierland en Italië, begrijp ik. Ja, dan gaan ze de Opens, zoals ze dat heet, met deelnemen. Ja, dat is alleen maar punten voor de, voor de World Ranking. Daar is ze mee bezig. Ja. En, en ze speelt natuurlijk de competitie in Frankrijk. Laatste vraag, wat ga jij doen in het weekend? Uh, Lekker niks. <laughs> ik heb nog nooit ja. iemand horen lachen zoals jij lacht, <laughs> omdat je niks gaat doen. Ja. Maar dat is voor het eerst dat ik helemaal niks hoef te doen. Ja, Het heerlijk toch, genieten van Joop. Voetbal uit, basketbal, zowel de dames als de heren uit. Hockey is afgelopen. Oh nee, het begint binnenkort uh, morgen uh, zondag met, uh, met de zaal. Maar dat is niet in Zandvoort. Ja, uh, vanavond ga ik naar Hildering. Dat is erg leuk om te doen gewoon. Goed zo jongen. Ja, ja. Fijn weekend toch. J jullie ook. Is... Dankjewel Joop. Oké. Okay, Hoi. We gaan het even over het voetbal hebben, jongens. Want uh, uh, uh, uh, jullie hebben natuurlijk al heel veel gesproken over dat walking voetbal. Maar hoe is het met het Nederlandse voetbal? Wat is jullie idee daarover? Wat denk jij, Leo? Nou, het Nederlands voetbal, dat is... Uh, ja, je, je kijkt ernaar en je, je begint te denken... Goh, waar, waar ligt het nou aan? En dan zeg je, ja, ik mis wel wat met het Nederlandse voetbal. En het is toch, uh, als je de toppers van uh, internationaal bekijkt... die goed zijn... Dat zijn toch allemaal wel wat meer mannetjes dan de gemiddelde Nederlandse voetballer. En ik vraag me wel eens af hoe wij in Nederland trainen. En ik, ik zou er best wel eens een studie van willen maken. Maar volgens mij trainen we te veel op techniek. En op de kleine ruimte in plaats van op het grote veld. En dat denk ik dat het komt omdat als ik zie hoe we voetballen. Dan blijven de mensen graag hangen. In dit combinatiespel, in plaats van dat ze zeggen. Van God, ik ga de volle ruimtes even kiezen. En dan. Je ziet het wel als iemand een sprint moet maken van een, een van onze to drie topclubs. Dat ze dat eigenlijk ja niet zoveel oefenen als ze zouden moeten. En ik, ik denk dan internationaal leg je het dan wat af tegen, tegen elke club. En eh, dat moeten we toch anders gaan doen. En ook het voetballen, het breed, breed voetballen. En dan op, langzaam opschuiven naar de 16 van de tegenstander. Dat, ja, dat schiet ook niet op. Nee. Want dat heeft elke verdedigende. Verdediging niet. Je ziet dat fantastisch. Ja, ze komen vanzelf naar je toe. En dit is makkelijker verdedigen dan dat. Dus ik, er is een hoop te doen nog, denk ja. ik. Ja. Lijkt me een hele duidelijke analyse, Henny. Tom? Ik ben het helemaal eens met Leo. Met als aanvulling dat ik het ook op een mentale vlak mis. Ik, iets. ik zie heel vaak dat als het, als het even niet loopt, dan, dan, zakt de, dan zakt het als een pudding in elkaar. En dan mis ik de mensen die opstaan alleen en vroeger. En die zei God ver... Even de beuk erin. En dan, uh, dan kan je winnen. Dat is, dat is wat ik mis. En, ik, en ik, ik denk dat ze ook met veel te veel opdrachten het veld ingaan. Ja dat denk ik ook. Waardoor ze. Uh, het, op een gegeven moment uh, weten ze het ook niet meer. Dan ja. krijgen ze vanaf de zijkant ook nog eens allerlei informatie mee. Uh, gaande de wedstrijd. Laat die jongens gewoon vrij. Ze doen de hele dag niet anders. Laat ze lekker voetballen. En uh, ik zie wel een. Uh, dit is, noem het maar, verloren generatie. Laat maar lekker. Uh, laten, we, laten we het nu even uitrazen. We moeten gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ja, helemaal daar opnieuw lijkt het beginnen. wel op. Uh, uh, vinden inmiddels. jullie ook niet dat de jeugd te laat ingestroomd wordt? Uh, nou, ik denk uh, als ik het zie uh, oh. dat de jeugd uh, zeg maar heel geforceerd instroomt, bijvoorbeeld bij Ajax. En dan denk ik ja, en dan is het als je er een paar instroomt met voldoende begeleiding. en je laat ze echt in het veld staan, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Met een goede verdediger achter je enzovoort. Dan kan het wat worden. Maar als je elke wedstrijd een andere opstelling maakt. en je zit er twee wedstrijden in en weer, er, weer eruit. dat schiet niet echt op. Dus dan zou ik, dat zou ik anders doen. En uh, ik ben trouwens met Tom ook eens dat uh, de mentaliteit. want er was de laatste keer een interview van iemand die zei. ja, ik organiseer altijd wedstrijden op campings met voetballers. en, uh, en dan zie je dus nooit Nederlandse voetballetjes komen. op Nederlandse campings, maar wel van buitenlanders. Dat heeft met die mentaliteit te maken van... ja, jongens, we gaan lekker voetballen. En dat zit er niet meer echt in. En dat is jammer. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens over... als het gaat over de instroom van jonge spelertjes. Dat, dat, dat vind ik dat het wel, wel goed is. Er wordt wel heel veel jong, nieuw talent ingezet. wat ik wel mis... is de goede begeleiding in het veld van oudere spelers. Die zijn er dan niet. Nee. Als je kijkt bij Ajax... dan zie je, wie is nou een oude speler? Lassecheunen. Nou, Wie van tellen? jullie heeft uh, de laatste wedstrijd van de HFC gezien? Ja, die heb ik gezien. Die heb jij gezien. Heb en dan, gezien. dan is je rechtsbuiten, die is geblesseerd, hè? Ja. Sterling. En dan gaat daar iemand spelen die ja, een middenvelder is... en die je dus helemaal op die linkerplek niet gezien hebt. Precies. Nee, maar nee, daar, daar zit de dus de wel, de de de Robin de Eindhoven zit gewoon keurig de, op de, op de, de bank. bank die en die heeft dus negen goals gemaakt en tien assists in het tweede. Geeft die jongen dan de kans... Ja, maar de, uh, Hennie, dat is leuk hoor. Dat je ja. dat zegt, maar tot de keren dat hij de kans kreeg bij het eerste, liet hij het niet zien. Ja. Nee, ik snap, ik snap uh, van ons goed wel. Ja. Er is een andere man die jullie even de kans moeten geven. Die heb ik aan de telefoon, dat is Martijn Sprinsen. Martijn. Ja. Martijn. Hey. We, hey. Zaten, we zaten al ons af te vragen, zou hij ingesneeuwd zijn? Of wat is er aan de hand met hem? Maar, er zit een auto in. Oh, uh, kijk aan. Nou, wat ga jij doen dit weekend? Want er zal niet veel zijn, hè? niet wil zijn, we hebben een romp weekend toch? Ja, maar al die grasvelden die gaan eruit natuurlijk met sneeuw. Ja, wat dat betreft, ja, zeg ik dat nu gelukkig, normaal gesproken niet, maar er zijn natuurlijk heel veel kusnersvelden. Ja. Ja. ja, maar als daar Want, sneeuw uh... ligt, kan er ook niet gevoetbald worden. Het valt 5 centimeter. Dus... Hey. Het is geen 1963 of zo. wanneer was die horror weer. Ja, dat was de man. Ja. Heel goed, jongen. Dat bedoel ik. Ja. Uh, eitje, we gaan gewoon lekker voetballen. Oké, okay, nou, ik vrees het ergste voor de, de, de wedstrijd van HFC. Uh, uit die Groesbeek? Ja, dat ja, is bijna Polen. Het <laughs> is 150, ja. 150 kilometer, daar is het echt wit, hoor. Ja, dat denk ik ook, ja. Uh, ja, ja, goed, ik, uh, ik hoop voor HFC dat er, dat er gebald wordt. We kunnen ze die, die nare smaak van morgen week even wegspoelen. Hou erover op, man. We hebben het net hier bediscussieerd. Uh, het, het feit dat ik vind, het feit dat Robin Eindhoven niet ingezet werd toen Sterling uh, geblesseerd uh, niet mee kon doen. Ja, dat vind ik toch wel jammer. Ik niet hoor, Martijn. Nou ja, ik, ik, ik, ik begrijp u wel een beetje. En aan de andere kant, de kans die hij gekregen heeft, heeft hij ook niet echt gepakt. Ja, dat, dat is net zei, wat ik zei. Zeg. Ron net ook. Ja. Ja. Zo zie ik het ook. Ja. Nou. Kijk, heel goed, ronde de stoppen. Ja, het heeft mij wel een je week, week zaggerijnen opgeleverd hoor. Ja, ik weet, het, ik weet het. Nou, laten we hopen dat we, dat we uh, vanavond wel beginnen met een nieuwe driepunt, hè? Ja, dat zou leuk zijn. Bel start in eigen huis. Ja? Uh, uh, ja, ik... Uh, wel tegen een rotploeg trouwens. Hm? Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, maar goed, laten we, laten we, laten we een uit uitgaan weer van het, uh, van het positieve. We zijn al vier wedstrijden op rij. Thuis ontslagen, hè? Ja. Ja. En uh, aan de andere kant, uh, Emma, die heeft uh, de laatste drie wedstrijden, alle, alle drie, gewonnen. Ja, ik heb verwacht een, een heel moeilijk duel. Je ziet bij daar wel het verschil hè, tussen het spel maken of, of kunnen, kunnen reageren ergens op. Ja. En uh, ja, ik verwacht dat ze vanavond weer het spel moeten gaan maken. Ja, dat is toch iets anders. Ja, dat is waar. Nou, de, de inzet is uh, plek, plek 6 en met een beetje geluk uh, kan je zomaar weer stijgen naar plek 4. Ik verwacht een, een, een, een, een hete avondje in het koude, koude Velsen. Maar wel weer een vol stadion waarschijnlijk. Ik hoop het, dat is het leukste. Dan ja. drank er een beetje sfeer. Ja. En uh, eerlijk is eerlijk, uh, ik denk dat de Telstart op dit moment gewoon kaart verdient. Ja. Dat, dat, je, is je, zo. Dat, uh, dat die tent vol zit. Ja, kijk eens verder naar het weekend Martijn. Nou ja, komend weekend, uh, uh, we, hebben, we hebben geen echte, echte krakers uh, op zaterdag uh, op het programma staan. Ik weet wel, uh, komelijk AFC uh, speelt tegen SPI. Dan uh, heb ik het over uh, het zaterdag al even jeroen Ja, altijd lastig. Ja, al, ja precies. Uh, volgens mij hebben ze al uh, tijdens de voorbereiding tegen elkaar gespeeld. En toen uh, won SVI met <kwijls> twee jaar behalve. Ja. Uh, SVI doet het helemaal niet verkeerd. Het uh, is een leuke, leuke ploeg, ook allemaal jonge gasten. Uh, HFC heeft niet zomaar gewonnen. Uh, nou goed, Zandvoort uh, speelt natuurlijk uh, komend weekend weer een... een uh, een leuk, een leuk duel. Uh, ja, en zondag... Uh, ja, we hebben het al vaker over, die 103 130 klasse gehad. Allemaal derby's. dit is ook echt een derbyday. We hebben onder andere Bloemendaal, Schoten, maar we hebben ook VVA tegen Sparrenwoude Ja, dat zijn toch goedjes waar het om gaat, hoor. Uh, Bloemendaal en Schoten, die, uh, die spelen echt om de bovenste plekken Ja, nou ben jij een Schotenman, maar ik kan je vertellen dat Bloemendaal geweldig in vorm is. Ja, voorin. Er zit zo enorm veel voetbal in. Ehm... Uh, ja, ze hebben snelheid, maar ze kunnen ook doelpunt te maken. Afgelopen weekend, worden ze natuurlijk, volgens mij met 7-1 van, van Wijk aan Zee. Bloemenaal uh -huh. uh, met de trainer Frank Drocht op, uh, ja, hij heeft het erop direct, hij draait weer. Ja. Uh, en heel langzaam ook weer uh, naar, naar boven. Heel het eerst, het ze er uh, voor een meter, uh, stonden ze uiteindelijk bijna onderaan. Ja, ze staan nu volgens mij op de vierde plek. En Schoten staat twee plekken lager. Ja, een uh, leuke, leuke, leuke subtopper. Maar onderin hebben we Sparmouder en VVH met z'n tweeën onderaan staan. En die uh, gaan het ook tegen wat erop nemen in een rechtse u wel. Ja, ik durf het niet te zeggen hoor. Jij en? Nee, absoluut niet. Je belt wel een free, hoop ik hè? Ja, tuurlijk bel ik free. Okay. <laughs> Fijn, dankjewel voor de info, Martijn. Ja, graag gedaan. Um... Hé hey, Martijn, ik zag nog uh, de, de, de Allstars, hè? dat zag ik nog leuk op Facebook. Dat wordt mooi hè? Okay. Ja, 6 januari, de nieuwjaarswedstrijd van Kopenlijke AFC. Ja, precies. Ja, daar voordeert onderdeel van. Ja. Om 12 uur gaan de volgenaar een all stars opnemen tegen een, een combinatie van de Kopenlijke AFC 1 en 2. Ja. Ja, dat gaat een happening worden hoor. Ja, het wordt een enorme happening. Ik kan iedereen aanraden om alvast in de voorverkoopkaarten te bestellen voor dit ja, mooie ja. spektakel. En vertel even uh, over Gert-Jan Tameres. Waarbij speelt hij? Ja, helaas niet bij ons. Ik uh, had het wel gehoopt, maar ik gun het hem wel. Hij mag meedoen met de HFC Legends tegen de X-Internationals. Uh -huh. Ja, en weet je, dat zijn van die dingetjes. Die kom je niet uh, ieder jaar tegen. De off natuurlijk ook niet. Maar ik begrijp dat... Uh, dat uh, ik jou zeggen van, ik uh, ga lekker tegen de ex internationals voetballen. Ja. Wat wel leuk is, is natuurlijk dat jij met je, met je ploeg uh, ongelooflijk veel publiek gaat trekken. Hè? Want al die ploegen die brengen natuurlijk voor hun eigen man uh, mensen mee. Nou, Rond die begonnen net al over. Kaartjes zijn inmiddels te bestellen. Hè. Kan uh, via ja. de site van Koopclub KFC. Maar kan ook via de website van voetbal in Haarlem. Kijk aan. Uh, er staat een, een linkje op. En via uh, dat kan je in de, in de voorverkoopwereld. In de voorverkoop krijg je korting. kan je kaartjes uh, voordeliger uh, aanschaffen dan op. Dan denk ik je het zo aan het hek doet. Helemaal goed. Heel fijn, joh. Leuk meteen. Yes. Maak er een mooi weekend van. Ja. Bye bye. Dag Makkelijk. I would be king and you you would be my queen for nothing could keep us together but we could be down forever and ever Could be just for one day. You, you can be me, and I, I'll drink all the time. 'Cause we're lovers that is the fact Yes, we're lovers And that is that For nothing Could keep us together Though we may be down Just for one day Just for one day I, well I wish I could swim Like the dolphins, like the dolphins can swim. Oh, nothing will drive them away. Well, oh, we could be them just for one day. We could. Het zou allemaal wel een held zijn voor één dag. In de sporen van David Bowie, Heroes, live versie. trouwens is dit? Jos de Jong is aangeschoven. Dat betekent dat we sportkort gaan doen met z'n drieën. Kan ik beginnen, jongens? Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat is voor het eerst toch dan? Ja. ja. Jos heeft het voetbal onder Nou, ik heb, ik heb een paar dingen over, over het voetbal. het is een leuk artikel over de. 18-jarige Malassia van, van Feyenoord... die ineens de sterren van de hemel speelt. is dus een 18-jarige linksback. Hij is sterk, agressief en goed aan de bal. En uh, hij heeft voor de eerste keer uh, opgetreden in Champions League duel tegen Napoli. Hij verraste iedereen en die jongen gaat met een goede toekomst tegemoet. De Nederlandse curlingmannen, die doen het fantastisch, hè? deden het fantastisch. Want toch zullen ze naar alle waarschijnlijkheid bij de Olympische Spelen ontbreken... Uh, zij verloren in uh, uh, Tsjechië de vierde nederlaag. Uh, ze, ze, hadden, ze leden de vierde nederlaag. Rusland was met 9-6 te, te sterk. En daarvoor zijn ze al geklopt met, met, door Italië en China. Dus helaas geen curling, Nederlands curling dan uh, Onder, in Pyongyang. Ja. Maar jan Huntelaar en Amin Jumus zijn twijfelgevallen bij Ajax... voor de wedstrijd tegen PSV. Zondagmiddag, aan het eind van de middag, uh, is die wedstrijd te zien... Maximilian Weber is hoogwaarschijnlijk wel inzetbaar. Uh, vanwege de tegenvallende prestaties uh, van Nederland. Uh, krijgt Nederland in 2019 geen rechtstreeks ticket meer voor de groepsfase van de Champions League. maar moet ze voorrondes gaan spelen. Als oudschaartster, Margot Boer. die mag uh, toch gewoon naar Pyongyang. terwijl ze daar helemaal niet mee doet, he, maar ze kan namelijk zilver daarop halen. Vanwege de schorsing van. Uh, allerlei uh, Russische atleten... ruim twintig Russische wintersporters... die zijn voor het leven geschorst. Kan zij nu uh, in plaats van het brons... wat ze ooit gehaald heeft in Sochi... nu daar bij een speciale ceremonie... zilver ophalen? Als ik daar even op, op in mag haken... en je hebt het over uh, de uitsluiting... van, uh, van Rusland. Uh, het, het IOC heeft dus besloten... om Rusland te uitsluiten van de Olympische Spelen. Maar nu rijst de vraag of het WK-voetbal... daar wel moet worden gehouden. Want die uh, vicepremier... Vitalo Mutko die is levenslang geschorst en mag helemaal niets meer doen voor de Olympische Spelen... maar hij is ook de grote man achter het WK-voetbal dat volgend jaar in Rusland plaatsvindt. En men zegt, van: zolang Rusland niet openlijk zijn spijt betuigt... dan is het eigenlijk eh, niet zinvol om het WK-voetbal daar te laten spelen. Zelfs in het voetbal wordt doping gebruikt. Querero, dat Paulo Querero, die moet van de FIFA een jaar schorsing uitzitten... De aanvoerder van Peru, onlangs betrapt op die doping... staat wegens de voorlopige straf al enige tijd buiten spel. Na de uitspraak van vrijdag weet de speler van Flamengo zeker... dat hij de wereldtitelstrijd in Rusland aan zich voorbij moet laten gaan. Ja, en Cristiano Ronaldo, mannen, die heeft zijn vijfde te pakken... Hè? want uh, ja. de 32-jarige Portugees nam in Parijs... Oh. bij de jaarlijkse verkiezing van het Franse magazine France Football... zijn vijfde gouden bal in ontvangst. En daarmee kwam hij op gelijke hoogte met... Uh, Lionel Messi, die uh, dit jaar daar tweede werd. Iedereen had uh, verwacht dat de eerste wedstrijd van het Europese kampioenschap 2020 wel in Nederland zou kunnen worden gespeeld. Omdat tegen die tijd de, kruif, of de Arena wel van naam is veranderd tot officieel de Johan Cruijff Arena. Maar men heeft toch gekozen voor de Italiaanse hoofdstad Rome. Ajax-coach Marcel Keizer drukt een ploeg voorafgaand aan het duel van zondag tegen PSV op het hart om de veldbezetting goed te houden. Op die manier kunnen we de counters van PSV verdedigen... zei de oefenmeester op een persconferentie. In de tegenstoot zijn ze dit seizoen ongelooflijk dodelijk. Bij Spakenburg heeft trainer Jochem Twisker al van alles beleefd. Maar wat hij als coach van de Amsterdamse tweede divisionist... de dijk mee maakt, slaat volgens hem alles. Ik ben al het gelul eromheen spuugzat, zegt hij. En dat kwam natuurlijk, alle problemen ontstonden toen uh, de sponsor opstapte... En daardoor uh, spelers opstapten en naar het nu zich laat aanzien uh, stappen alle spelers, want het bestuur is inmiddels opgestapt, stappen ook alle spelers aan het einde van uh, het seizoen op. En uh, hij zegt van ik probeer er maar het beste van te maken. Uh, Dali Blind is, uh, is waarschijnlijk bezig met zijn laatste seizoen voor Manchester United. Er is veel interesse vanuit diverse clubs. En Inter is een van de gegadigden. Maar Dali Blind komt eigenlijk helemaal niet meer aan spelen. Toen zijn laatste wedstrijd dateert er van een hele tijd geleden. Uh, trainer uh, Mourinho die vindt hem eigenlijk niet goed genoeg. En die heeft hem alleen een paar keer opgesteld toen er gebrek was aan spelers vanwege geblesseerde uh, voetballers. Vanavond om half negen begint het sprinttoernooi uh, in uh, Amerika. En daar zouden wel eens wereldrecords kunnen vallen. Maar de ISU, de schaatsunie, die mag voortaan uh, niet meer voorkomen dat schaatsers deelnemen aan de wedstrijden die niet worden georganiseerd door de ISU. Of door de nationale bonden. Dat heeft de Europese Commissie gisteren geoordeeld in een zaak die drie jaar geleden is aangespannen door oud-schaatser Mark Duitert en voormalig shorttrekker Niels Kersthold. Het tweetal wilde destijds meedoen aan de zogenaamde ice derby, maar de ISU verbood ze dat. We hebben er weer een wereldkampioen bij, Xander van Maswijk. En hij is wereldkampioen Bolen. En dat deed hij in Las Vegas. En daarin uh, versloeg hij de Taiwanese Wu Han Min. Hij kreeg trouwens wel gelijk een uh, koninklijke onderscheiding hè, toen hij landde op Schiphol. Was Geen idee leuk. is dat zo? Ja, ja, ja, ja, maar wat ja. leuk voor ja, hem. Ja. Schattig. Jean Todt begint definitief aan zijn derde termijn als voorzitter van de FIA. De 71-jarige Fransman is vandaag tijdens de verkiezingen in Parijs herkozen. Todt was de enige kandidaat die zich voor dat voorzitterschap verkiesbaar stelde. <lacht> als het aan Sven Kramer ligt, wordt wielrenner Tom Dumoulin de nieuwe sportman van het jaar. De schaatser hoopte over twaalf maanden na Olympisch succes op de spelen in Pyongyang. Zelf op de Jaap ede trofee hij zegt, ik hoop van harte dat Max Verstappen volgend jaar wereldkampioen wordt. Dan kan hij het mij misschien wel lastig maken. Tenzij Tom Dumoulin weer roet in het eten gooit natuurlijk. Grapt Kramer. Het Poolse avontuur van Marit Balkenstein-Grotthus zit er alweer op. De 29-jarige International laat haar contract bij KPS chemiek Polish ontbinden... omdat de club niet aan de afgesproken financiële voorwaarden voldoet... Ik betreur dat het zover is gekomen, Reageert is op een Facebookpagina van haar managementbureau Atticus Sports. Het is nu belangrijk dat ik zo snel mogelijk een nieuwe club vind waar ik me kan, kan concentreren op mijn sport. En Dani Carvajal, die mist de eerste wedstrijd van Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. En waarom? UEFA heeft hem geschorst, pardon, uh, wegens onsportief gedrag. En dat komt omdat hij tegen de groepswedstrijd tegen Apoel Nicosia in de laatste minuut van de wedstrijd een gele kaart kreeg voor tijdrekken. En Real stond op dat moment al met 6-0 voor. Waar ben je dan mee bezig? <lacht> Ongelooflijk. Henny, um, Feyenoord heeft je winter weer in Marbella. Ja? Ja. Feyenoord zoekt de komende winter het vertrouwde Spaanse zonnetje weer op. Marbella is van 9 tot 14 januari opnieuw de uitvalbasis voor de Rotterdammers. Die in 2012, 13, 14 en 17 ook al in die Andalusische kustplaats neerstreken. Ja, en het Tata Steel Chess toernooi. Dat vindt altijd in januari plaats. Hè. En ze hebben nu een, de laatste schaker toegevoegd aan het deelnemersveld. En dat is een Russische grootmeester. De nummer 23 van de wereld. En de man heet Maxim Matlakov. Hebben jullie gisteren gekeken naar de wedstrijd van Vitesse? Nee. Hebben jullie gerealiseerd dat, uh, dat bedanken van het publiek op het eind... wellicht het laatste beeld is van Nederlandse ploegen in ja. dit soort competities? Ja, dat is, wel heel, <laughs> ja, dat is heel erg. hè? He? Ja, maar wel ja. schitterend, die 1-0 e winst, hè? Luc ja. Castanjos. Wat mm. was dat mooi. En trouwens, Feyenoord. Vond ik ook wel heel leuk. Ja. ja. eerste punten. Ja. Nou, zo is het. Hennie, ik vind dat we even weer met onze gasten gaan praten. Of uh, nou, ja, willen we, we nog met Charon ook maar eens Een even meedoen, he? He? Misschien heeft Charon nog wat leuks.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 Some fancy tricks To get your kicks at six to six It thinks of all the lips that are licks Are all the girls that it's going to fix She gave a little fright Gave herself a little curl, And there's no place to shut, But I'm gonna skid waddle And I don't really spit She was last, she was They They're calling and dashing When she looks like herself I don't want to go to Chelsea Oh no, there's not room there Even though in the I don't want to check your bus I don't want nobody else I don't want to go to jail cell Everybody's got new artists I'd be a nice girl and kill the waters And now the your is away All the kids begin to play Gently by the throat Watch them guss, watch them outfit I don't want to go to Chelsea But oh, no, that's not food there Elvis Costello, hij is getrouwd met Diana Kroll, als ik me niet vergis. Of is niet meer, niet meer getrouwd met Diana Kroll. Uh, ik zie gewoon nee schudden. Nee, uh, volgens mij niet, ja. Oh, uh, ja. Ik weet het niet. Is hij verschijnen? Ja. We, We hebben niet. vandaag twee, uh, vind ik, leuke gasten. Leo Deuzenman en uh, Tom Holtgraven. Maar we hebben net al even met Tom gesproken over zijn, zijn andere activiteit, ja. de bijen. Daar moeten we eigenlijk even naar terug. Hè? Ja, daar wil ik nog wel wat over weten. Want dat wou ik net al doen, maar toen uh, werden we alweer ingehaald door de telefoon. Maar je had het erover dat je zo gefascineerd was. Dat, wat ja. al die kleine beestjes allemaal doen hè, in het leven. De mieren en de bijen enzovoort. Wat heb je er nou van opgestoken dan, nu je al een tijdje imker bent? Nou, ik ben heel veel gestoken. <lacht> ik heb er niet van opgestoken, ik ben gestoken. <lacht> <lacht> en ook de honing lekker is in de tijd, hoor. Um, nou, de grap is dat um, een volk bestaat uit een koningin, werksters en mannetjes. En dan, ik vraag me dan altijd, wie is de baas? Zij zei de koningin, maar dat is niet waar. De werksters zijn de baas. De werksters zijn met ongeveer, als een volk volwassen is, uh, 50.000. Uh, dus dat kan niet. Ze kunnen niet allemaal de baas zijn, maar ze zijn toch allemaal de baas. Dus ze doen het allemaal uh, eigenlijk geruisloos En ze weten allemaal wat hun taak is. En dat is ook het enige wat ze doen. Uh, de, de, iedereen heeft een taak in dit, uh, in dit volk en, en dat voeren ze uit. En daardoor kunnen ze bestaan en met name voortbestaan. Want alles wat ze doen is geënt op één ding. Het voortbestaan van het volk. Hm. Maar we zijn een beetje, een beetje bang eigenlijk, want het gaat steeds minder goed hè, met de bijen. Ja, dat is, dat, is de, dat, dat is de algehele tendens en trend. Die allemaal zeggen allemaal, oh, het gaat zo slecht met de bijtjes. Nou, Bij mij gaat het niet slecht met de bijtjes. Dat komt omdat mijn bijtjes in, de, in, de, in, in, in een woonwijk staan waar allemaal plantjes staan bij mensen, met mijn buren en achterburen. Die uh, niet zo erg bespoten worden als uh, wellicht de gewassen die op, t, uh, op ja, de, op de velden staan van de ja. boeren. Dus dat valt op zich wel mee. Maar uiteindelijk wereldwijd, ja, dan gaat het ja. slecht met de bijtjes. Maar als en, jij daar uh, 50.000 bijen in jouw buurt loslaat, dan kan ik me voorstellen dat jouw buren niet zo blij zijn, of? Wat? Nee, sterker nog, ik heb zes volken, dus ik heb 300.000 bijtjes. Uh, uh, uh, uh, Allemaal in jouw tuin. Die staan in de achtertuin, maar die, die bijtjes die, uh, uh, die hebben een... Uh, die, die, die vinden hun voedsel in een straal van zes kilometer om, uh, om, om de kast heen. Dus uh, ik woon in, uh, in, uh, op de Zandvoort in Aardehout. Dus dat is hier denk ik vier kilometer vandaan. Dus dat, de bijtjes die je hier voorbij ziet komen, die ja, zouden zomaar ja. uit mijn uit jouw kast kunnen zijn. Ik zag er net wel een. Ja, nou, dat kan niet. Dat dus kan niet meer terug. Dus, uh, <lacht> oh, <okay. lacht> Hadden we, dus, uh, we vorige week niet een bij hier binnen? Of ja, niet, of ja, dat kan. Ja. Dat kan, dat kan. In, in principe gaan ze september, oktober gaan ze in winterslaap. Tot de uh, eerste week april, als het een beetje door 10 graden wordt. Maar vorige maar week hadden we er één hier, hoor. Dat kan. Dat er stond, stond ze vol, moesten, vol, op. Je moet je voor, voorstellen in de, de winter... Nu had jij platgeslagen. Ik <laughs> Kan zomaar, kan zomaar. Was het een beetje met bruine en bruiners. Ja, de strepen strijpen? Ja, ja. ja, als je ja, de, ja. De, ja. Die ene. Hey, jullie, toch toch je weer verdorieën. Jullie zijn uh, walking voetballers. Dat is de reden dat, je, dat we jullie hebben uitgenodigd. Maar jullie doen dus heel veel andere dingen. Maar bijvoorbeeld Leo Deuzeman, die hier naast mij zit. Die uh, is bezig geweest met de Olympische Spelen naar Nederland halen. Hoe zit dat, Leo? Ja, dat was een, uh, eigenlijk het mooiste wat me is overkomen, beroepsmatig gezien. Ik uh, werd gevraagd toen destijds door het uh, initiatiefcomité van uh, de NOC om in de projectgroep te gaan zitten om de speler naar Nederland te halen voor 1992, naar Amsterdam. Dus dat uh, was echt heel leuk om te doen. Want a, kon je alles kwijt, want je moet alles bedenken wat dat nog niet is. Uh, hoe duur, of hoe, ja, wat gaat het allemaal kosten? En ik ben de wereld over gereisd naar alle andere. Olympische steden die zich allemaal een keer gedaan hadden. En gevraagd van, goh, hoe kwam het dat je zoveel verlies had? Wat heb je gedaan om het te voorkomen? Hoe maak je winst? Dus Los Angeles was een heel mooi voorbeeld hoe je het echt eigenlijk zou moeten doen. Mm -hmm. Montreal was een heel mooi voorbeeld hoe je het niet moet doen. En uh, toen ben ik nog naar Korea geweest. Die waren toen net bezig om het uh, te organiseren en uh, op financiële poten te zetten. Dus dat was een zeer leerzaam ontzettend leuk in zo'n projectgroep twee jaar lang te werken. En uh, allerlei mensen over de hele wereld ontmoeten die daarmee bezig zijn. Dus uh, dat was een hele mooie periode. Maar al dat werk, hoe is het de status? De status van nu? Nee, even, dat was in, in 92. Ja, in 1992. Ja, ja. ja, dat was dus uh, de status. Dat, dat we dachten dat we toch best wel een kans zouden maken. Mm. Hoewel we wel wisten dat Spanje, Barcelona... Mm. met Saint orange, ja, dat lag er wel eigenlijk dik bovenop... dat dat toch wel voorrang zou krijgen... En uh, we hebben heel veel werk gestoken in intelligence... om te kijken hoe ze zouden gaan stemmen, al die IOC-leden. Hmm. Dat hebben ze ook allemaal bezocht. Ze zijn allemaal op bezoek geweest. En dan uh, tast je dat af. En dan zie je toch dat... Uh, ja, we lagen er in, dacht ik, in de tweede ronde al uit. En dat was... Uh, wel een deceptie toen. Dat is, uh, was Komt jammer. dat omdat de cadeautjes niet groot genoeg waren? Ja, wij zijn daar als Nederland niet goed in. Nee. En, uh, ja, en cadeautjes... Ja, wij zijn geen cadeautjesgevers. Dat... Uh, dat, dat, dat, is, dat is zo. Ja. Ja, in dat licht bezien, hè als er dan nu, nu zo gesproken wordt... om die Formule 1 naar uh, Nederland te halen. Hoe zie jij dat dan? Nou, ik, ik vind altijd... je moet heel goed luisteren van wie uh, gaat dat betalen. Ik vind het een heel mooi evenement om te doen. Het zou hartstikke mooi zijn om het zeker hier in Zandvoort uh, te krijgen. Maar je moet kijken als dat 20 miljoen gaat kosten... en je moet het circuit verbouwen. En, uh, ja, dan moet je gaan kijken. Je moet echt een goede studie maken van... Wil de bevolking het hier in, in Noord-Holland? Wil de Zandvoort het? Kan ik het opbrengen? Wil de provincie iets doen? En als je daar uh, te geforceerd mee bezig bent... dan krijg je allerlei uh, toch tegenwerkingen van mensen. En dan moet je voor oppassen. Dus, uh, jij hebt het over 20 miljoen, maar ik denk dat het een veelfout daarvan ja, is. Want, ja, je. want uh, kijk, als je, ik denk wel dat je op een gegeven moment... Uh, de inwoners en in de gemeente en de provincie meekrijgt. Misschien zelfs de regering... Maar ja, dan begint het pas, want dan moet je die centen zien binnen te harken. Ja. En ik denk dat dat 100 miljoen een begin is. Uh, Zomer. Ik, ik heb, ik, nou, dat valt Die rijden ja, zijn het gigantisch. Ze moeten helemaal verbouwd worden. Ja. Die pitsen, verbouwd worden. Die moeten allemaal groter en zo. Ja. dat moet al drie keer groter als het nu is. Ja. En, dus dat maar moet het hele circuit, moet, moet, het hele circuit ja. moet aangepast ja. worden ook nog ja. eens. En wat ja. denk je ja. van parkeren? En wat denk je ja. van. Ja, maar dat het parkeren dat is opgevangen. Want je krijgt dus allerlei parkeerplaatsen. En een bus die op een aparte buslaan naar Zandvoort gaat rijden. En dat vervoer is gratis, dat is de bedoeling. Maar ja, dat moet werkt, toch betaald natuurlijk. worden? Ja. Jawel, maar dat wordt betaald door de organisatie. Ja, Oké, okay, ja, maar goed, ja, goed. dat <laughs> moet op zich betaald worden. Ja. En dat is altijd de vraag. Je kunt hele, elke projectgroep begint met initiatieven, ze hebben ze altijd heel enthousiast. En dat zie je met of het nou paarden, wereldkampioenschappen ja. zijn of wat dan ook. En uh, je moet heel goed uh, reëel zijn. Zeggen we, nou, is het echt iets voor ons als, als land? We hebben niet zulke grote industrieën en rijke. ...industrieën die zeggen, nou dat doen we al even... Dat, ...dat zit niet in het Nederlands bloed. Nee. Dus je moet er wel mee oppassen... ...en uh, dat je niet de rekening uh, bij de provincie en de overheid Marcel alleen zou het kunnen sponsoren natuurlijk. Ja, ja. die zou het kunnen doen. Ja. Klopt, ja. ja. Moeiteloos. En Leo, Moeiteloos, dat, dat, dat is niet. een interessant verhaal over die Olympische Spelen... ...maar wat heb jij met uh, Johan Cruijff Arena? Nou, dat was na de Olympische Spelen... ...was natuurlijk heel veel know-how over allerlei accommodaties. En toen uh, was dus uh, Amsterdam... ...die wou toch graag een ander uh, stadion... En Ajax ook, want die moesten uit de meer, want dat was te klein geworden. En toen vroegen ze mij om in lid te worden van, de, van de, zeg maar het bestuur van de, ja, dat was de, de stichting Sportstad Amsterdam. En die ontwikkelen van de Arena. Dus daar heb ik veel tijd in kunnen stoppen. Want dat was dus naast mijn werk. Dat, was, dat andere was maar echt mijn werk, maar dit was uh, hobby. En uh, daar hebben we zeg maar, met uh, heel uh, veel duwen en trekken hebben we dat voor elkaar gekregen. Want het is natuurlijk altijd wie gaat het betalen. Ja. En dat is met alles zo. En toen, ja, de gemeente zegt nee, dat moet allemaal particulier initiatief zijn. En uh, de bedrijfsleven zegt ja, maar de overheid moet ook wat doen. En uh, AIS moet wat doen. Nou, en dan is het een kwestie van uh, met elkaar omgaan. En op een gegeven moment zegt... ja, moet je aftasten. Wie heeft nou het grootste belang dat er iets komt? Nou, dat was ook natuurlijk de gemeente. Want ja, daar komt de nieuwe meergronden. Die komen vrij. En uh, het Olympisch Stadion zou vrijkomen qua grond. Dus uh, die... Is, heeft toen met een hele goede wethouder. Die heel ondernemend was in die tijd. Heeft, nou, we gaan het gewoon doen zo. Wij doen zoveel. Toen hebben we ABN AMRO nog zover gekregen. En een paar founders met grote skyboxen. En toen was de zaak rond. En toen is het heel verstandig aanbesteed. En toen is er gewoon een fixed prijs Met die grote hm. bouwers afgesproken. Hm. Niks meer veranderen. Ja, en toen, daarom is het gelukt. Dus dat is mooi. En dat, ja. uh, dat was mooi om te doen ja. ook. Ja. En nu nog snel die naam uh, eens een keer veranderen. Want ja. dat blijft ook behangen. Je ja, ja. Ja. moet er gewoon Johan Cruijff Stadion Ja, We moeten het gewoon zo noemen. Want ja. Uh, ja, het klaar mee het, hoor. precies we, ja. Als de media ermee beginnen, dan, ja. dan, dan weten we niet meer een betere plaats. Ja. En zo is het. Wanneer is die ook weer gebouwd? Is dat 94, 95? 93? 92? 92? Ja, volgens mij wel. Nog meer leuke dingen Leo. Nou, ik, wat ik ook leuk vond om te doen... was uh, bij Feyenoord. Er was een renovatie van het stadion. En daar heb ik ook uh, uh, mee mogen denken... en uh, acteren om die financiering rond te krijgen... met grote sponsors. Dus dat was ook een heel leuk uh, gebeuren. Dus ben je een beetje sponsor Finder? Uh, nee, dat... Ja, dat kun je natuurlijk... Ja, op zich wel, maar... Uh, uh, het is natuurlijk een kwestie van dat je weet van wie de belangen hebben. Omdat het voor elkaar komt. En daar zoveel mogelijk leverage op te, te krijgen. Maar ZFM is een leuk radiostation. Dat ja. heb je nu wel gemerkt. Hè? Dat heb ik. Ja, ontzettend. Ja, zeker. Uh, <laughs> Dan ga je eens een beetje je best doen als je wil. Ik, ik zal eens met je meedenken. Ja. Nou, dit programma is mede mogelijk gemaakt. Dankzij de CISO Sushi Lounge. Onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. Maar dat is ook de enige. We zouden er wel ja. tien kunnen gebruiken. Volg het tegen van je. Ja. Ja. ja, Niet van mij. Oh. Kom, we moeten, ik ben een ja, het oh, <laughs> Maar goed, en jij Tom, kan jij een beetje geld bij elkaar hardeke... Voor onze, voor onze studio en voor ons programma... en voor de technici die we nodig hebben? Trouwens, dames en heren, als u toevallig interesse heeft... om technicus te worden bij een radiostation... u bent bij ZFM, van harte welkom. Ja, binnenkort een factuur bij Henry hier. Vertel, hè. Is dit zo, en... Charles? houd hou je de ja. Ik Wart Weet iets wat jij niet weet? Nee hoor. Nee. Ik weet een heleboel niet namelijk. Schrampje, schrampje hoor. papje hoor. Maar vertel, Tom. Nee, ik ben ook niet zo'n sponsorfinder. Uh, ik heb wel... Ik heb nog een leuke anekdote. Ik was ooit... Uh, uh, uh, uh, ik heb je verteld dat ik van het voetballen naar het hockey ben overgestapt. En toen was ik bij de ABN. Uh, uh, kwam ik zelfs in het uh, nationale team. En dan uh, hadden we één keer in het jaar een groot toernooi in het buitenland. En dan gingen we naar, naar, met name naar Engeland en Noord-Ierland. En dan speelden we dan uh, tegen de lokale uh, Bank of Scotland, de Bank of Ireland en uh, een aantal Engelse banken. En um, dan kwamen we daar altijd op vrijdagmiddag aan, want dat was op zaterdag spelen. En we stonden weer terug, want je kon maar één dagje mocht je spijbelen. En dan kwamen we vrijdagmiddag aan en dan, uh, dan werden we ontzettend uh, verwelkomd... door allemaal leuke mensen die uh, met ons uh, alle kroegen afgingen tot diep in de nacht. En wij dachten dan altijd, nou dat zijn onze tegenstanders... dus als wij veel drinken, dan drinken ze net zoveel. En Dat is helemaal niet erg, Niks aan, dan, dan, dan kunnen we morgen een beetje gelijk uh, uh, uh, in het veld staan. Maar uh, dan, dan traden we de volgende dag aan en dan stonden er elf andere kerels. En dan werden we dus elke keer werden we gewoon keihard afgedroogd. En elk jaar trapten we er weer in. <laughs> ja, dat is wel grappig, ja. Ja, oh, Hennie. ja zeg Moet het is eens. Moet je eens kijken op de klok? Is het alweer zover? Ja, het is toch weer even uh, zeker. Het, het, het vliegt echt voorbij hier. Uh. Ja. Maar ja, zeker als je leuke gasten hebt. Nou, zo is het. Ja, ja nou, Henny, wat, wat ga jij het weekend doen? Ik, uh, ja, als het doorgaat, ga 140 kilometer in de auto zitten. Ga je het doen? Ja, natuurlijk. Nou, dat vind ik heel knap van je ja ik moet de boys ondersteunen hè? ja nou zoiets verhaaltjes schrijven voor voetbal in Haarlem ja dat is het natuurlijk ja. <laughs> nee heel goed nee, nou dat wordt dan hoop ik voor je nou ja ik weet het eigenlijk niet Vind je het oké okay als het doorgaat of niet ik ja ik ja. gewoon een lange onderbroek aan zo en een thermosokken dan komt het allemaal wel goed hoor zo is het lekker maar jij ja nee ik ga wat ik al zei het is kerstmarkt in Haarlem zingen uh, hè dus daar ga ik zingen. En daarvoor uh, vieren we nog even met een lunch de verjaardag van mijn Messi. Dus dat gaan we ook nog doen. Oh, en daar ja. beginnen we met zingen ook. En dan zwerven we door de stad heen. Ja. Ga je ook eens naar ja, Charles Dickens' uh, outfit staan? Nee, dat, uh, dat niet, Charles. Nee. <lacht> dat nou, ik laat aan jou over. Ik moet je een compliment geven, want vorig jaar heb ik jullie gezien. Oh, dat ja. is hartstikke leuk. Nee, het is enig. Uh, en en uh, we weten altijd wel. We eindigen altijd. Ons laatste optreden doen we om vier uur bij de polo bar. Ja. Dus als, kom vooral langs. Het is heel gezellig. En, uh, maar ja, de meeste van onze mannen zitten natuurlijk bij Hans in het partenaat. Ja, hoe zit hij voor? Ja, ja precies. Ja, ja, komen we naar ja. de, de tweede helft. Ja. <laughs> Jos, wat ga jij doen dit het weekend? Jos, jongen. Nou, ik, uh, ik ga weer heerlijk scheidsrechts begeleiden morgen. Uh, als het tenminste alles doorgaat. Maar ik moet even afwachten wat het weer allemaal gaat doen. Zondag weer mijn eigen wedstrijd fluiten. En misschien zondagmiddag is een keer thuis. Dat lijkt me ook wel apart. Ook, ook was, wel gezellig. Uh, we zullen ook wel... Uh, Charon, we leuke dingen ja, nou ja, ik ga natuurlijk, als het gaat snijden, ga ik natuurlijk foto's maken. Want dat is natuurlijk de unieke kans. Want het komt niet zoveel voor dat het hier... Maar daar hoeft het niet voor te snijden. Die foto's maak je toch wel. Ja, dat mag goed. Ben je ook nog kerstman, of niet? En nee, nee. Dat heb ik vorig jaar wel gedaan, trouwens. En dat, ho, ho, ho. hè He? kwam, kwam, kwam mijn neus uit. Ja, op. Ja. Nee, ik, ik ben wel Sinterklaas natuurlijk, heb ik geholpen, zeg maar. Dus daar heb ik het heel druk mee gehad. En, uh, maar nou, eventjes uh, genieten van de decembermaand onze ja, zeer allemaal doen. gewaardeerde gast, ja. walking voetballer, imker, jager, hockeyer, Tom Goldgraven. Wat ga je doen? Ik ga morgen jagen in de Wieringermeer. De hazendag, zoals dat heet. Dus dan proberen we wat haasjes voor de loop te krijgen. En zondag uh, uh, gok ik erop dat ik een, een grote sneeuwpop kan maken in de tuin. Ja. Die dan even mag blijven staan. Dat is altijd wel leuk. leuk. En dan gaan we smiddags uiteraard naar Hansen. En dan Leo Dezeman, Wat ga jij uh, dit weekend uh, allemaal uithalen? Nou, ik uh, begin zaterdag op het uh, trainen van golf. En dan uh, heb ik zondagochtend familiebezoek in Zwolle. Dus ik moet ook een hele lente weg, uh, heen. En dan smiddags uh, patronaat Hans Vos, hoes 64. Uh, en misschien daarna nog uh, jouw koor. Uh, wie, wie, we weet, wie weet wie ja. weet, jongens. Ja. Nou, dat wordt dus nou, een heel uh, leuk weekend. Hartstikke mooi weekend. En ja. uh, we zijn er gewoon volgende week weer hier, toch? Ik en dan nee, hebben we Erik Korver hier als gast van Corver Media. Yes. En die uh, is onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Golfspelende Journalisten. En die heeft een hele hoop uh, leukste te vertellen. Dus uh, die is er dan. En in die verhalen kom jij ook voor natuurlijk. Ja natuurlijk. Ja, ja, maar wist jij dat Leo? Uh? Zeker, zeker. Ja, zeker. ja ik, ik speelde laatst nog op een baan vlak bij, bij, om, om, om, om de hoek in Portugal. Ja leuk is dat. Ja. dat laatst dus. was ik. Nee, aan, je was er helaas niet. Nou, Toen goed. en Leo, hartstikke bedankt. Jullie hebben bijgedragen aan een, vind ik, leuk programma. Jos, bedankt. Uh, Ron. Ja, Henny, jij ook. En Sharon natuurlijk, hè. Heel graag, Dank hoor. <laughs> wel jongens. Tot de volgende gezet. week. Hoi. Fijn weekend allemaal, mensen. Wens stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige